Koning Lijsterbaard Er was eens een koning die een heel mooie, maar heel trotse dochter had. Er waren al heel veel jonge mannen geweest die de koning hadden gevraagd met haar te mogen trouwen. Maar de prinses had ze allemaal spottend naar huis teruggestuurd. Op een dag besloot de koning een groot feest te geven, want hij vond dat het toch echt tijd werd dat zijn dochter trouwde. Hij nodigde alle jonge prinsen en edelieden uit... van wie hij vond dat ze in aanmerking kwamen om zijn schoonzoon te worden. In de balzaal liepen de jonge mannen in een lange rij voorbij... om kennis te maken met de prinses. De prinses keek hen één voor één met een spottende glimlach aan. Het was duidelijk dat geen enkele jonge man haar aanstond. Ten slotte begon ze allerlei opmerkingen te maken over hun uiterlijk. Ze zei bijvoorbeeld... Je denkt toch niet dat ik trouwen ga met zo'n lange pierlala? Of dat ik zit te wachten op zo'n halve zachte? Of zou ik moeten verlangen naar een met zulke bleke wangen? En kijk die eens zo schriel en kort denk maar nooit dat hij mijn echtgenoot wordt. De laatste jonge man in de rij was de aardige jonge koning van het buurland. Hij had een scherpe vooruitstekende kin. Toen de prinses hem zag, zei ze... Heb je ooit zo'n kin gezien? Het lijkt wel de snavel van een lijster. En daarna noemde iedereen hem koning lijsterbaard. De oude koning was zeer ontstemd over de manier waarop zijn hooghartige dochter de jonge mannen afwees. Boos, zei hij tegen haar... De eerste, de beste zwerver die bij ons aan de kasteelpoort klopt, krijgt jou tot vrouw. Een paar dagen later klonk er gezang en muziek onder een van de vensters van de troonzaal. Het was een speelman die probeerde wat te verdienen om brood te kunnen kopen. De koning liet de man binnenkomen. Hij keek naar het versleten hemd en de rafelige broek van de speelman... en knikte toe naar zijn dochter. Je weet wat ik heb gezegd. Uh, dat je zou trouwen met de eerste de beste zwerver die bij ons zou aankloppen. En dit is hem. Het huwelijk zal vanmiddag in de hofkapel voltrokken worden. Hoe de prinses ook huilde en smeekte, de koning bleef bij zijn besluit. En toen de prinses en de speelman getrouwd waren... zei de koning tegen zijn dochter... Je kunt ook niet meer in het kasteel blijven wonen, want een vrouw hoort haar man te volgen waarheen hij ook gaat. De prinses en de speelman verlieten het kasteel en gingen op weg. Toen ze door een groot bos kwamen, vroeg de prinses aan een boswachter... Van wie is dit grote bos? En de boswachter antwoordde... Dit bos is van koning Lijsterbaard, die het voor zijn bruid bewaart. De prinses zuchtte en zei... Och, wat heb ik me toch dom gedragen toen Leisterbaard met ten huwelijk kwam vragen. Na een poosje kwamen de prinses en de speelman langs een groot vruchtbaar land. De prinses vroeg aan een boer, van wie is dit vruchtbare land? En de boer antwoordde, dit land is van koning Leisterbaard die het voor zijn brood bewaart. En de prinses zuchtte, och, wat heb ik me toch dom gedragen toen Leisterbaard met ten huwelijk kwam vragen. Tegen de avond kwamen de prinses en de speelman in een grote stad. De prinses vroeg aan de mensen in de stad... ...van wie is deze grote stad? En de mensen antwoordden... ...deze stad is van koning Leisterbaard, die het voor zijn bruid bewaart. En de prinses zuchtte heel diep en zei weer... ...ach, wat heb ik me toch dom gedragen toen Leisterbaard met een huwelijk kwam vragen. De speelman kreeg genoeg van haar geklaag en zei... Denk je dat het leuk is om steeds te moeten horen dat je liever met een ander was getrouwd? Ben ik soms niet goed genoeg voor je? Eindelijk kwamen ze bij een heel klein huisje in een bos. Verbaasd zei de prinses, wat een klein huisje is dat? Wie woont hier? En de speelman antwoordde, dit is mijn huis, we zullen er voortaan samen wonen. Toen ze binnen waren, keek de prinses eens goed om zich heen en ze vroeg, waar zijn de bedienden? Bediende, lachte de speelman spottend. Je denkt toch zeker niet dat ik bediende heb? Nee, ik heb nu een vrouw die het huishouden voor me kan doen. Begin maar met het vuur aan te maken. Dan kun je tenminste straks eten voor me koken. Ik heb honger als een paard. Maar de prinses wist niet eens hoe ze een vuur moest maken en koken. Nee, dat kon ze helemaal niet. De speelman moest haar bij alles helpen. De volgende dagen deed de prinses het huishouden zo goed en zo kwaad als het ging. Maar eerlijk gezegd leek het nergens op. Waar deug jij eigenlijk wel voor? Mopperde de speelman. Je kost me alleen maar geld. Ik verdien niet eens genoeg om eten te kopen voor één, laat staan voor twee. Het wordt tijd dat je er wat bij gaat verdienen. De speelman ging naar de rivier en sneed een grote bos wilgetakken af. Hij vond dat zijn vrouw maar moest leren om manden te vlechten. Maar de wilgetakken waren hard en taai... De prinses deed haar uiterste best... maar s'avonds liet ze de speelman haar kapotte handen zien. Dus daar ben je ook al niet geschikt voor, zuchtte hij. We zullen iets anders moeten verzinnen. En hij gaf haar een spinrokken en wat ruw vlas. De prinses, die natuurlijk nooit had leren spinnen... deed precies wat de speelman haar had voorgedaan. Maar ze kon het niet helpen dat de draad steeds brak. Na een paar uur stonden de tranen in haar ogen. Haar rug deed pijn en het bloed liep langs haar vingers, want ze had zich gesneden aan de scherpe draad. Mijn hemel, wat moet ik toch met zo'n vrouw beginnen, riep de speelman uit. Er is geen stukje brood meer in huis. Toen dacht hij diep na en zei, ik kan nog maar één ding verzinnen, de markt. Misschien ben je wel een goede koopvrouw. Ik zal wat potten en pannen moeten aanschaffen. We hebben alleen geen stuiver meer in huis. Dus ik zal me ervoor in de schulden moeten steken. Maar wat kan ik anders doen? De volgende ochtend stond de prinses al voor dag en dauw met haar potten en pannen op de markt. Ze was op een hoek gaan staan. Dat was een goed punt, want daar kwamen veel mensen langs. Angstig en beschaamd keek ze naar de mensen die voorbij liepen. Zouden ze haar herkennen? De eerste dagen deed de prinses goede zaken, want de mensen kochten graag bij een mooie jonge koopvrouw. Maar de vierde dag gebeurde er iets ergs. Een dronken soldaat reed met zijn paard dwars door de koopwaar van de prinses heen. De scherven vlogen in het rond. Geen pot bleef er heel. De prinses begon te huilen van schrik en angst. Ze was vooral bang, omdat ze niet wist hoe ze het aan haar man moest vertellen. Wat zou hij zeggen en hoe moesten ze aan geld komen om nieuwe potten en pannen te kopen? Hun oude schuld was nog niet eens afbetaald. Wie gaat er nu ook op zo'n drukke hoek staan, zei de speelman die avond tegen haar. Dan kun je toch verwachten dat er zoiets gebeurt. Wat moeten we nu weer beginnen? Er is geen eten in huis en we hebben alleen maar schulden. De prinses snikte wanhopig. Ze begreep wel dat ze nergens voor deugde. De volgende ochtend zei de speelman... Ik heb vannacht liggen nadenken. Misschien kun je wel in het paleis gaan werken als keukenhulp. Veel zul je wel niet verdienen, want per verrekening kun je niets. Maar al krijg je s'avonds alleen maar een pannetje eten mee naar huis... dan ben ik al tevreden. Dan hoeven we tenminste niet van honger om te komen. En zo gebeurde het dat de prinses als hulp in de koninklijke keuken werd aangesteld. Aan een band onder haar schort droeg ze twee pannetjes. En als er op de gouden schalen wat etensresten overbleven... dan mocht ze die in de pannetjes mee naar huis nemen. Zo hadden zij en de speelman elke dag te eten. Op een dag werd er in het paleis een groot feest gegeven. Honderden gasten in de prachtigste kleren vulden de schitterend versierde zalen. In de keuken heerste een grote drukte, want er moest een enorm feestmaal klaargemaakt worden. Lakijen liepen af en aan met zwaar beladen schalen. Er was zoveel te eten dat de schalen steeds weer halfvol naar de keuken werden teruggebracht. De prinses begon de pannetjes te vullen met eten. Op een ogenblik dat er in de keuken niet zoveel te doen was... sloop de prinses stilletjes naar de balzaal. Voorzichtig keek ze om de hoek van de grote deur. Ze genoot zo van alles wat ze om zich heen zag... dat ze haar voorzichtigheid vergat en een stap in de zaal deed. Op dat ogenblik kwam er een prachtig geklede man op haar af. Voordat ze goed en wel besefte wat er gebeurde... had hij haar hand al gepakt... Tot haar grote schrik zag ze dat het koning lijsterbaard was. Haar wangen werden rood van schaamte en ze probeerde haar hand weg te trekken. Dat hij haar zo moest zien in die werkkleren. Zij die hem vroeger zo had uitgelachen. Met een ruk draaide ze zich om. Maar toen brak de band waaraan de volle pannetjes hingen. De pannetjes vielen op de grond en de deksels rolden rinkelend weg. Alle gasten keken in haar richting. Wat een vernedering. Daar stond de prinses in werkkleren tussen etensresten en alle ogen waren op haar gericht. Sommige gasten begonnen te lachen en anderen keken haar met gefronste wenkbrauwen aan. Ze vroegen zich af wat een keukenmeid in de balzaal kwam doen, want niemand herkende de prinses. Met tranen in haar ogen holde de prinses de balzaal uit. Ze rende door de gangen het kasteel uit. Maar op de trappen van het paleis pakte iemand haar bij haar arm. De prinses keek om en zag dat het koning Lijsterbaard was. Kom maar mee, zei hij. Nu ik zie dat je spijt hebt, gaan we in mijn paleis wonen... in plaats van in mijn huisje in het bos. Het feest dat vanavond gevierd wordt, is eigenlijk ter ere van jou en mij. De prinses keek de koning niet begrijpend aan. Toch is het zo, zei de koning. Jij bent mijn vrouw, want ik ben de speelman. Ik had me zo vermomd, omdat ik met je wilde trouwen. Maar ik vond wel dat je eerst een beetje liever moest worden. De prinses begon te stralen. De koning pakte haar hand... en zo liepen ze samen het paleis weer in. Een paar hofdames namen haar mee... en trokken haar een heel mooie jurk aan... Ze danste met koning Lijsterbaard tot diep in de nacht. En de prinses was zo gelukkig dat ze helemaal niet zag dat de oude koning goedkeurend knikte en knipoogde naar koning Lijsterbaard.